Het einde van het jaar dicht voor vluchtelingen. Daardoor kunnen vluchtelingen die vastzitten bij de Griekse en Servische grens... niet doorreizen naar Noord- en West-Europa. Bij het Griekse Idomeni zitten sinds vorige maand... al zo'n 12.000 vluchtelingen vast in een tentenkamp. Zakenman Koen Everink lijkt te zijn vermoord na een ruzie om een openstaande gokschuld. De verdachte in de zaak, tenniscoach Mark de J., had 10.000 euro's geleend van Everink, bevestigen bronnen aan de NOS. Mark de J. zette het geld in met pokeren. Everink zou gedreigd hebben zijn gokprobleem bekend te maken als hij zijn geld niet terugkreeg. Daarna zouden de twee ruzie hebben gekregen, waarbij Everink in zijn huis werd doodgestoken. Een van de twee homoseksuele mannen die zwaar werden mishandeld in Marokko is volgens lokale mensenrechtenorganisatie veroordeeld tot twee maanden de cel. Afgelopen weekend dook een video op waarin te zien is hoe naakte en bebloede mannen worden geschopt en geslagen. De daders gaan vooralsnog vrij uit. De Utrechtse band Kensington is de grote winnaar van de 3FM Awards. Tijdens de uitreiking in Tivoli Vredenburg in Utrecht sleepte de band 3 awards binnen. Die voor beste rockact, beste live act en beste band. Miss Montreal werd uitgeroepen tot beste zangeres en Dotan tot beste zanger. In totaal waren er prijzen in twaalf categorieën. De 3FM Awards worden elk jaar uitgereikt aan de beste Nederlandse acts en artiesten, gekozen door de luisteraars van 3FM. Het weer. In het hele land is de wind gaan liggen. Vannacht koelt het af naar een graad of vijf. Morgen af en toe regen, maar van tijd tot tijd ook zon. Het wordt een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 el mida Ab <speaking in Hebrew> jetzt